Vandaag spreekt het huis van afgevaardigden zich uit. Monti wil ruim een jaar regeren tot de parlementsverkiezingen in 2013. Maar hij erkende meteen dat het parlement bepaalt hoe lang hij aan de macht blijft. Syrië is in principe bereid om waarnemers van de Arabische Liga in het land toe te laten. Volgens een hoge ambtenaar wordt er nog wel naar de details gekeken. De Arabische Liga heeft Syrië met sancties gedreigd. Het land wordt uit het verbond gezet als het geweld tegen de bevolking niet stopt. President Assad houdt tot nu toe vol dat het geweld wordt veroorzaakt door gewapende bendes die onrust proberen te stoken. Vandaag zijn na het vrijdaggebed opnieuw doden gevallen. Volgens een Syrische mensenrechtenorganisatie schoot het Syrische leger in vier steden op demonstranten. In totaal kwamen daarbij vijf mensen om het leven. De Angolese asielzoeker Mauro gaat een studievisum aanvragen. Volgens kinderrechtenorganisatie Defense for Children is Mauro samen met zijn advocaat bezig met de aanvraag.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 Schaatser Stefan Groothuis heeft bij de Wereldbekerwedstrijden in de stad Tjeljabinsk in Rusland goud gewonnen op de 1500 meter. Hij reed een baanrecord van 1,45,700ste en eindigde ruim voor de concurrentie. Eerder vandaan, vandaag won Jan Smekens zilver op de 500 meter. Datzelfde deed Thijsje Oenema bij de vrouwen. Irene Wust won zilver op de 3 kilometer. <tied> Het weer op de meeste plaatsen zonnig, hier en daar nog wel wat bewolking. Temperatuur vandaag rond 10 graden. Morgen begint grijs en mistig, in de loop van de dag steeds meer zon. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In het zuiden van het land is de A2 Eindhoven naar Maastricht afgesloten... door een ongeluk tussen Gratum en Sint-Joost. staat inmiddels een file van 4 kilometer. De andere rijband staat nu ook een file van 4 kilometer. Want daar is alleen de linkerrijs ook open voor de hulpdiensten. Verkeer in de regio Eindhoven kan het beste omrijden via Venlo. Op de A4-vlaarding richting Hoogvliet is bij knopend Benelux... de verbindingsweg naar de A15 richting Europort afgesloten... vanwege spoedreparatie. Er staat inmiddels een file van 3 kilometer. Op de A12, Duits grens richting Arnhem, staat 3 kilometer bij Arnhem Noord. Daar is de rechterreis ook afgesloten. Er staat een auto stil. En op de A20 in de richting Gouda, daar staat bij Rotterdam Krooswijk een file van 3 kilometer. Kapitein, kapitein! Kuifje! Ik ken het geheim van de Enoord. Het is. Duizend bommen en granaten nu even niet, jongen. Ik ga op jacht... Jeugd...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 Het is Radio 1, Avro, vrijdagmiddag live, Jan Monk. Een hele goede middag hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar u van harte welkom bent om de uitzending bij te wonen. Judith Sargentini zit hier, Europarlementariër voor GroenLinks. Maakt zich zorgen over de uitverkoop van onze privégegevens aan het buitenland. Het Sociaal Cultureel Planbureau voorspelt dat we erop achteruit zullen gaan... maar het Nibud heeft berekend waar de hardste klappen vallen. En Diebertje Blok is gastresensent. Het eerste experiment waaruit bleek dat we sneller dan het licht kunnen gaan... werd nog met ongeloof ontvangen. Maar er is een nieuwe test en opnieuw kwam daar hetzelfde resultaat uit. Daar gaan we het ook over hebben. Boven de 70, niet ziek. Toch genoeg van het leven, dan moet euthanasie mogelijk zijn. Dat zegt het Burgerinitiatief, dat binnenkort in de Tweede Kamer wordt besproken. En wij debuteren er vandaag over. En Joop Daalme, hij komt langs kerstvers, voorzitter Raad voor de Kunst. Nu al in actie tegen het kabinetsbeleid. Frits Barend natuurlijk, de column van Bert Brussen. Heel veel satire en veel live muziek van Beans en Fatback. Wins en feedback, en u krijgt ze nog viermaal uh, te horen. Heeft u vragen over uh, de inhoud van de uitzending... heeft u vragen over de crisis of uw eigen financiële situatie... bijvoorbeeld twitter ze naar hashtag AfroVML. Uh, en u kunt ons ook bekijken via de website radio1.nl. Ze was uh, zeven jaar toen ze tegen kernwapens demonstreerde... zestien toen ze de politiek inging... zat tien jaar in de Amsterdamse gemeenteraad... en vertrok twee jaar geleden als lijsttrekker voor GroenLinks... naar het Europarlement... Om de euroskepsis te bestrijden en het laatste beetje privacy dat we nog hebben te redden. Judith Sargentini, welkom. Dankjewel. Um, ja, voor wat die euroskepsis betreft en het bestrijden daarvan. Uh, Tutwaaieren of voor we eigenlijk? Een tutwaaier. oké, okay. daar heb je tijd niet mee, wilde ik zeggen. Uh, qua tutwaaier? -tut -tut nee, kwa, kwa, nee euro qua euroskepsis. Uh, nee, dat klopt. Um, alhoewel ik zou, uh, je ziet uh, de laatste weken bij het CDA toch nog steeds een regeringspartij, toch een verandering. De eurocrisis uh, dwingt ons ook om Europese uh, te denken. Het gaat niet heel succesvol, maar ik ben een, uh, ik ben een positief ingesteld uh, mens. Ja, misschien wel bij sommige politici, maar bij heel veel kiezers... Uh, die maken zich vooral zorgen natuurlijk, over hun eigen financiële situatie... en de besluiteloosheid van de politiek. Ja, maar die besluiteloosheid van de politiek komt nou juist door... dat 27 lidstaten uh, van de Europese Unie allemaal vooral voor hun eigen hachje gaan... Ja. en er niet toe komen om, om dan samen besluiten te nemen. Of tenminste onvoldoende. Het en dat is, dat is precies wat eurosceptici voorspelden. En het is ook precies wat ons dan heel veel geld gaat kosten en waarmee we een risico lopen verder de crisis in te gaan. Dus ben je een soort Quixote? Nee hoor. Niet, die, Zo voel je Die vocht je tegen windmolens <laughs> en ik denk toch nog steeds dat we met Europa vorderingen maken. We gaan het erover hebben uitgebreid, uh, maar eerst gaan we luisteren naar een lied dat Susanne Mathijssen heeft geschreven nadat ze googelde op je naam. Duh -duh -duh doo doop doop doop doop doop doop ze is geen Italiaanse, maar Amsterdamse Judith Sargentini. Ook nooit fan van Berlusconi, wel van democratie en vrije handel. Ze houdt van politiek en van Afrikaanse jazz, van huis uit politiek. Bewust. Ze had een principiële vader. Ze deed alles op de fiets en protesteerde tegen kernwapens. Nee. Ze zat op een Spinoza, deed geschiedenis aan de UVA, lid van Studentenvakbond internationaal actief. Zo ging ze naar een conferentie van studenten op een eiland in de Donau. Ze zongen samen kinderliedjes en ze lachten. Wat een tijd! Bron van de Europese gedachten. Want dat was vrede, dat was veiligheid. Kom bij my lord. Klinkt allemaal heel groen hier. Dus dat past perfect. Die ze is ook nog vegetarisch. je dit, Sargentini, Judith. Sargentini, Judith. Sargentini, Judith. Sargentini, Judith. Sargentini, Judith. Okay. Henry van Loon en Susanne Mathijs over mijn gast Judith Sargentini. Uh, moet er iets rechtgezet worden van het lied? Of klopt nee, het allemaal als een bus? Nee, misschien moet ik iets... Uh, iets, uh, iets Iets naars of zo opbiechten om dit allemaal wat. Uh, al dit mooie wat, uh, wat af te vlakken. Maar nee hoor, ik het klopt. geneer me niet voor wat er net gezongen is. Vrede, veiligheid, vegetarisch. dat zijn uh, onderwerpen die jou drijven. Op zijn Amsterdams met een V, ja. bedoelt u? Ja, precies. <lacht> ja, maar het is. Want, want, want dat was. je bent vroeg, ik zei het ook al uh, voor het lied. vroeg de politiek ingegaan. Waren dat toen ook al de zaken uh, waarom je de politiek inging? Eh. Um... Ik vind dat altijd de allermoeilijkste. Het liefst kom je moet je dan een verhaal vertellen waarom je de politiek ingeslagen bent. Maar dat is niet zo. Je hebt een had principiële een... vader, zong Ik ja, ik heb een principiële vader, maar die, die, die heeft mij niet de politiek ingeslagen. Ik vond het interessant en ik vond het leuk. En ik denk ook nog steeds dat je in de politiek wat, uh, wat kunt veranderen voor de mensen. Ik werkte ook in de ontwikkelingssamenwerking. Vandaar mijn liefde voor onder andere Afrikaanse jazz. En dat is eigenlijk hetzelfde. Daar probeer je ook... Uh, iets te veranderen in de wereld en eerlijkere verdeling... Ja. bijvoorbeeld van rijkdom te organiseren. Nou ja, je hebt natuurlijk ook kinderen die als principiële ouders hebben... zich daar juist tegen afzetten, hè? van uh, ik wil daar niks mee te maken hebben. Maar dat was bij jou niet het geval. Nee, zij zijn bijvoorbeeld ook geen vegetariër. Dus Aha, het is niet dus dat, het is... Ik, dat ik uh, zonder snoepgoed uh, opgegroeid ben en me daarom moest afzetten of zo. Nee, ja. in het geheel niet. Je, je, je was al snel uh, als student in politiek geïnteresseerd. zat in jongerenbewegingen, later in de Amsterdamse gemeenteraad. En heb toen eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een stap overgeslagen. Want uh, uh, de landelijke politiek liet je voor wat het was... en bent naar Europa gegaan. Ja. Waarom meteen die stap? Omdat ik um, al heel erg internationaal actief was... Uh, de dames zongen erover... ik heb in de internationale studentenpolitiek gezeten... en dat was in de tijd van de oorlog in Joegoslavië. Dus uh, dat werd al heel snel... ging dat niet meer over kwaliteit van onderwijs... maar over jongeren van mijn leeftijd die in oorlogssituaties zaten. En ik werkte daarna, na mijn studie... werkte ik in de ontwikkelingssamenwerking. Uh, met name gericht op uh, Zuidelijk Afrika. De voormalige anti-apartheidsverweging het Europees parlement breng ik samen het werk wat ik deed in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld voor illegale um, en voor asielzoekers. Uh, en ik breng daarbij mijn internationale ervaring als onderhandelaar voor uh, eerlijke handel en voor democratisering. Ja, terwijl je tegelijkertijd als, als, als fractieleider in de gemeenteraad veel meer letterlijk te zeggen had, dan in het Europees Parlement als een van de velen. Ik ben in het Europees Parlement een van de 736. Ja. Maar wij gaan bijvoorbeeld wel over de handelsverdragen... met uh, derde landen, met landen buiten, uh, buiten Europa. Daar ging ik in de gemeenteraad niet over. En daar gaat de Tweede Kamer ook niet over. Nee, maar of... wat, wat is je invloed? Want je, hebt daar, uh, nou, je hoort daar soms vreselijke verhalen over, ook over de sfeer. Hè? Hans van Balen, VVD, die heeft het wel eens over. Die zegt, je moet geloof ik scheermesjes okay. op je ellebogen hebben... daarom een goede uh, portefeuille bijvoorbeeld te bemachtigen en als groentje, zoals jij toen je binnenkwam... heb je al helemaal niks te vertellen. Nou, ik vind dat reuze meevallen. Ik ben lid van de groene fractie. Dus alle groene partijen in Europa bij elkaar. En in iedere politieke functie moet je altijd een beetje onderaan beginnen. Maar iedereen gunt elkaar ook wat. Bij de groenen. Zeker, maar ik kan dat voor Hans van Balen niet, uh, nee. niet uh, beoordelen. Ik kan me zo voorstellen dat toen hij pril binnenkwam in de Tweede Kamer... dat ze ook niet zeiden, meneer van Balen... wordt u onze eerste buitenlandwoordvoerder. Maar ik ben bijvoorbeeld wel de eerste woordvoerder van de Groenen... op alles wat met asiel en migratie te maken heeft. Ja, daar gaan we het heeft. zo over hebben. Graag. Eerst even een ander ding waar je je begrijp ik druk over maakt. Onze privacy, het uitwisselen van allerlei passagiersgegevens. Uh, dat nu ook weer uh, actueel is. Er is al eerder uh, over je hebt samen met onder andere Hennis Plasgaat van de VVD uh, kunnen voorkomen... dat heel veel van die gegevens naar het buitenland uitgewisseld worden. Maar het lijkt nu toch door te gaan. Hè? Dat akkoord is een beetje bijgesteld. Wat gaat er gebeuren? Nou, dat was weer een ander akkoord. Dat ging over mijn bankgegevens... als ik een huisje in het buitenland zou boeken. Dit gaat over, uh, als jij uh, uh, naar Amerika wil vliegen... dan moet uh, de KLM en alle andere luchtvaartmaatschappijen moeten... Uh, jouw naam, je adres, hoe je je ticket betaald hebt, cash of met creditcard bijvoorbeeld, of je met iemand anders reist, of je er een hotel bij geboekt hebt, of een auto gehuurd hebt, of je een vegetarische maaltijd of misschien een, een, een, een, een, een, een boeddhistische maaltijd besteld hebt, moeten ze allemaal aan de Amerikaanse overheid? Het gaat vertellen. veel verder dan de gebruikelijke naam, adres en. en he, ja, uh, daar kun je dus van alles vliegtuig. aan afleiden. Ja. Je kunt van een naam en een geboortedatum en een geboortejaar, dat dat Ook allemaal in je paspoort natuurlijk. En geboorteplaats mm -hmm. moeten ze allemaal overleveren aan de VS. Die slaat dat 15 jaar op. En die probeert daaruit, daaruit te halen dat ze dan terrorisme kunnen vinden. Precies, dat is het doel. Dat is het zeggen doel, ze. zeggen ze. Maar ja. dat lukt niet zo goed. Want hoe kun je nou uit zo'n bulk informatie wat halen? En het gaat ook fout. En er is een voorbeeld van een, een Canadees die in, in Syrië geboren was... Uh, maar naar Canada was gekomen, genaturaliseerd. En die vloog van Canada naar de VS. En daar haalden ze hem uit het systeem als misschien wel een Al-Qaeda-terrorist. Uh, en in plaats van dat ze hem terugstuurden naar Canada om ondervraagd te worden... stuurden ze hem naar Syrië. En daar heeft hij tien maanden in een minicel half onder de grond gezeten. Uh, voordat de Canadezen hem eindelijk weer vrij hadden. Uh, Omdat uiteindelijk bleek dat hij helemaal niets met elkaar, uh, elkaar was dat te maken niet. had. Ze hadden hem door de war gehaald met iemand. Want ze dachten, nou, zo'n Syriër met zo'n naam uh, beter, better safe than sorry. Uh, de man heeft uiteindelijk geloof ik 5 uh, miljoen euro schadevergoeding gehad van Canada. Maar het was de wel VS geschiet. heeft nog geen sorry gezegd. Hm. Hij staat nog steeds op hun no fly list. Probeer jij vanuit Canada maar eens ergens te komen zonder via de VS ja. te gaan. Het ging fout. En dit is dus het risico wat je hebt... met informatie van onschuldige burgers maar opslaan. Daarom verzet je je tegen dat akkoord. Maar ik begrijp, het is in die zin wel aangescherpt... en waardoor het nu misschien wel aangenomen wordt... dat er gezegd wordt, ja, we gaan niet meer de hele bulk aan de VS geven. Ze moeten heel goed specificeren wat ze nodig hebben en waarom. Nee, nou haal je weer door elkaar, okay. sorry hoor. Ja, geef maar dat is Ik bedoel, gaat, geef wel, maar leg het uit. Gaat, <laughs> a, dat gaat over, wat heet Swift. Ja. Dat gaat over, als jij een huisje boekt in de Ardennen... dan betaal jij geld van Nederland naar een Belgisch... Dat zijn de bankgegevens. Iets. De bankgegevens. Okay. En dit zijn je vluchtgegevens En, uh, en daarvan ja. zegt de VS, uh, de KLM en alle anderen mogen gewoon niet landen op JFK in New York als u dat niet overlevert. Het is wel uh, in die zin een toekomstbeeld dat het, het, het uitwisselen van die gegevens uh, lijkt steeds breder toegepast te gaan worden. Hè? Niet alleen naar Amerika, maar ook binnen Europa wil Malmström, hè, de com ja. Europese commissaris, bijvoorbeeld daartoe overgaan. Uh, de, en, en is daar ook een steeds grotere uh, meerderheid voor te krijgen... in het Europees Parlement? Er is een meerderheid voor in het Europees ja. Parlement... met name bestaand uit sociaaldemocraten en christendemocraten... die zeggen als je niks uh, te vrezen hebt, heb je ook niks te verbergen... als je niks te verbergen hebt, heb je niks te vrezen. Dat is en, niet zo. En dat ik probeer met dat, dat voorbeeld, voorbeeld ja. aan te tonen... dat als je per ongeluk verward met, wordt met een ander... Dat je, uh, dat je flink te pineut bent, tien maanden in een cel in Syrië... Dat doen we niemand, uh, wensen we dat toe. Nee, maar nogmaals, je bent onderdeel nu van de minderheid als het hierover gaat. Ja. Dus het gaat er wel van komen. Ik uh, ben er bang van. Ik hoop dat we het nog kunnen tegenhouden. Hoe zou dat dan moeten kunnen? Nou, als ik wel een meerderheid weet te organiseren in het Europees parlement... moeten we Malmstroom terugsturen naar Amerika. Maar hoe met, kom je aan die meerderheid? Wat kun je doen om die? Laten zien aan de collega's, jongens, we begaan hier een fout. Ja, maar dat heb je al heel veel gedaan. Dat heb ik al heel veel gedaan, dus ik vrees het, uh, ik vrees Ergst. het ergens. Ja. Het, het asiel- en immigratiebeleid. Gisteren uh, verdedigde minister Gert Leers uh, zijn beleid tijdens een begrotingsdebat. Hij wil strengere regels hè, als het gaat om uh, gezinshereniging, kansarme migranten. Uh, hij moet daarvoor Europese richtlijnen veranderen. Denkt ook dat het hem gaat lukken? Wat denk jij? Ik denk het niet. Oh. Um, mevrouw uh, Malmström, diezelfde commissaris die over, uh, over uh, veiligheid gaat... maar dus ook over asiel en migratie... die schreef van de week ook een mooi verhaal in de, in de Volkskrant. En die zei, het uitgangspunt zijn de fundamentele rechten. Zijn de grondrechten, de mensenrechten. En uh, een mensenrecht is bijvoorbeeld het recht op een gezin. En Nederland loopt nu al op het randje of regelmatig over het randje... door te zeggen dat je je partner niet naar Nederland mag halen... je partner van buiten Europa... als die niet in dat andere land uh, een talencursus gedaan heeft... en een examen heeft uh, afgelegd en geslaagd is. Daar lopen zaken over bij het, uh, bij het uh, Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg. Want... Dat betekent dat het niet halen van je examen... Uh, betekent dat je niet mag komen. En dat is een inbreuk op de mensenrechten. Een ander voorbeeld is... Nederland zegt dat je pas je partner mag halen... Uh, als je zelf 21 bent. Terwijl als Nederlander die met een Nederlander om de hoek wil trouwen... Mag, moet je 18 zijn. Daar loopt nu in Groot-Brittannië, die zo'nzelfde regel heeft... ook een rechtszaak van iemand die zegt... pardon, ik ben nog geen 21 en toch heb ik recht... om te trouwen met iemand van buiten ja, Europa. Dus dat, dat verschil uh, in, in uh, nou ja, het, het gebruik van wetten... daarvan zeg je, dat zal misschien niet haalbaar zijn, Europees. Nee. Uh, die gezinsgeniging, daarvan zegt uh, Leers bijvoorbeeld gisteren ook... Uh, we willen dat gewoon beperken tot... Uh, het, hij noemt het geloof ik het kerk. Gezinnen, eh, ouders, kinderen, en niet de hele trits die er dan misschien nog achteraan komt. Opa's, oma's, neefjes, nichtjes, et cetera. Nou, dat, dat is een debat, maar ik snap ook niet zo goed waar die zich druk om maakt. Want het gaat dus gezinshereniging gaat in Nederland per jaar om 20.000 mensen. Dus dat, zijn inderdaad, dat is je partner, je geliefde, of je kinderen, of je ouders... En dat is maar 20.000 mensen. Op de 150.000 mensen die naar Nederland migreren. Ja. Waarvan 100.000 trouwens Nederlanders zijn die terugkomen. En, en, en Duitsers die zich in Nederland vestigen. Dat zei hij ook, daar kan ik eigenlijk niks aan doen. Het ja, gaat om juist het, om deze groep. Hier kan, kan ook... hij nog een vermindering aanbrengen. Wat nou, de mensen die er problemen mee hebben graag willen natuurlijk. Ik zou zeggen, uh, heel minimaal. het gaat dus o één over niks. En twee, het gaat dus niet om het stoppen van migranten. Het gaat om het jou en mij het recht ontnemen om onze, onze geliefden of onze kinderen bij ons te hebben. Want het is een beetje raar als je zegt... nou, uh, uw, uw geliefde komt uit, uh, nou, uit Guatemala. Gaat u maar samen met uw geliefde in Guatemala wonen... want daar komt u er wellicht wel in. Dat is toch echt aan mij? Ja, en je denkt ook niet dat dat overeind kan blijven... als dat blijft het, als niet het uh, overeind. tegen het Europees recht afgezet wordt. Nee, Dit en is... een heleboel lidstaten. Want dat, ik bedoel, als, nou, als leers nou de meerderheid in de lidstaten zou hebben... dan wellicht. Mm -hmm. Maar ook maar daar, daar houdt u het Waar maak je, je in vredesnaam druk om? En nu heeft de Europese Commissie ook gezegd. Nederland, toon nou eerst maar eens aan dat het de spuigaten uitloopt en dat er een misbruik van gemaakt wordt. En, nou, en dat ja. kan hij niet aantonen met 20.000 mensen. Een ander ding, uh, discussie over toelating van Bulgarije en Roemenië tot het verdrag van Schengen. Uh, er is natuurlijk ook een discussie over Nederland, is ik geloof inmiddels als enig tegen. Ja. Uh, hoe, hoe wordt daarop gereageerd in Europa? Uh, Eerst waren het Nederland en Finland die zeiden... jullie mogen niet toetreden tot het vrij verkeer van personen. Dus dat komt erop neer dat je als Bulgaar... niet meer op de grens hoeft te wachten tot je er door mocht. En als Bulgaarse taxicha de, uh, vrachtwagenchauffeur ook niet meer. Of vrij verkeer van mensen van en mensen. goederen. Ja, ja precies. Um, Finland heeft zijn... Uh, uh, heeft zijn commentaar ingeslikt. Dus Nederland staat alleen. Daar wordt heel slecht op gereageerd. Niet alleen in Bulgarije, en Roemenië. Die al als, uh, als signaal van een kwaadheid... Nederlandse vrachtwagens gevuld met tulpenbollen. Hoe Hollands kun je het hebben? Met tulpenbollen hebben tegengehouden met ja. de tekst. Misschien zijn ze wel uh, besmet, die tulpenbollen. Maar ook door uh, collega-landen. Het is slecht voor de handel, zeg je? Het is heel slecht voor de handel. Um, omdat wij hebben een hele goede grote handelsrelatie met die twee landen, het, het kost uh, vrachtwagenchauffeurs heel veel ja. tijd. Nou, dat, aan de dat grens. is een argument waar meestal CDA en VVD erg da, gevoelig voor zijn. Dat het, zou je zeggen. Toch willen ze het niet onder andere omdat ook de Europese Commissie heeft vastgesteld dat vooral de corruptie in die twee landen uh, nog helemaal niet is goed aangepakt. Dat is ook zo. Ik ga ook niet jokken over hoe de situatie in die landen is. Het gaat slecht met de corruptie en de georganiseerde misdrij misdrijven. En die in... willen zij niet. Uh, nee, als ze in Schengen zitten hier naartoe halen. Maar daar zijn andere regels voor. Die landen krijgen ook boetes als ze zich niet houden aan he, de verbeterpunten. Die gebeuren. En het is een beetje tijdens de wedstrijd de spelregels aanpassen toetreden tot Schengen, wat is daar de basis voor? Dat je je buitengrens controleert. Nou, die landen hebben hun infraroodcamera's staan... die hebben hun douaniers getraind. Die afspraken zijn ze die, allemaal nagekomen? Die zijn ze helemaal nagekomen. Maar dan is het volgen van die uh, regels, die afspraken... dus belangrijker dan het tegenhouden van corruptie? Uh, die corruptie of die georganiseerde misdaad... die liet zich door het vrij verkeer van personen... toch al niet tegenhouden, hè? Het corruptie of uh, georganiseerde misdaad uit een land als Albanië... wat niet lid is van Europa, uh, van de Unie, laat zich ook niet tegenhouden. Nee, maar dat dus kan alleen er dus maar erger worden dan toch? Nee, dat denk ik niet. We maken nu mensen wijs dat we hiermee uh, uh, misdadigers buiten de deur houden. Eén, het is niet zo. En twee, dat kun je op andere manieren aanpakken. Beterblijn. namelijk helpen bij het snel en beter opzetten van hun rechtssysteem, uh, beter gevangenissensysteem, mm -hmm. uh, dat land economisch opkrikken, en wat is denk, enorme armoede. Jij denkt niet dat als ze erbij komen, dat we achteraf, net als bijvoorbeeld bij Griekenland, heel veel mensen nu zeggen, hadden we ze maar nooit hè, in de eurozone moeten halen, dat datzelfde ook zal gebeuren met deze twee landen? Er is al wel eerder gezegd dat uh, Bulgarije en Roemenië te vroeg lid zijn geworden, een mm -hmm. uh, paar jaar geleden. En dat is ook. Maar Dan dat dat, denk dat ook ik zal dat gebeuren als ze nu binnen Schengen komen, dat mensen achteraf zeggen, van dat hadden we niet moeten doen? Um, wellicht, maar dat is nog steeds geen reden om als Nederland te, als enige te zeggen... Uh, we houden het tegen op gronden die niet eerder afgesproken zijn. Wat je dus moet doen, is je als je dit soort afspraken maakt... van tevoren nadenken, uh, waar moeten ze allemaal aan voldoen... en niet maar een halve regeling maken. En bij Griekenland is dat een mooi voorbeeld. Iedereen wist eigenlijk dat Griekenland toen ze van de euro niet, niet voldeed, de voldeed... is een besluit geweest waar alle lidstaten bij waren... en die hebben hun kop in het zand gestoken. Ja. In plaats van dat ze toen hadden gezegd... weet je wat, vrienden, dit kan nog niet. Uh, dit is nou een democratisch probleem in Europa. Lidstaten willen elkaar over het algemeen de les niet lezen. Nee. Kijken dan naar de Europese Commissie om dat te doen. En die heeft dan weer niet het gereedschap om te zeggen. Vrienden, zo hoort het. En niet. daardoor zitten we nu met z'n allen in de prut. Ja. In feite. Ja. Uh, komen we eruit... Uh, als alle lidstaten hun verantwoordelijkheid nemen... en niet de hele tijd blijven vechten voor hun ja, eigen hachiet... Dat, dat, dat klinkt ontzettend mooi, maar, ja, maar, dat maar het is volstrekt ongeloofwaardig... als je kijkt naar hoe het tot nu toe is gegaan. Natuurlijk. Dat ben ik met u eens, maar de, de, de kern is... Nu ga je ineens just, uh, u, oh, u tegen ja, mij zeggen. Dat ben ik met je... Nou, we gingen tutvailleren. Ja, dat, is... dat ben ik met ja. je eens. Um, maar als je ziet dat... Um, ik, is Nederlands belang of Europees belang, wordt mij gevraagd. Het is geen verschil. Het Nederlands belang is het Europees belang en andersom. En als lidstaten eigenlijk alleen maar kijken... hoe win ik volgende week de verkiezingen... Uh, dan zul je nooit uh, de ruimte hebben om, om, je, om je bevolking ook te zeggen... het is niet leuk... Maar het moet, en ik neem er verantwoordelijkheid voor. Maar het lijkt er wel op dat ze dat doen. Als ja. je kijkt, nu in Italië hebben we een regering, uh, Monti, een regering van technocraten. Uh, als het gaat om, om het meedoen, het instemmen... zie je dat veel Itali Italiaanse politici toch angstvallig kijken van nou, hoe... Uh, zal ik erop afgerekend worden als ik met deze strenge nieuwe maatregelen meega? En dat is dus geen goede houding van politicus. En zondag zijn er verkiezingen in Spanje... en dan gaan de sociaaldemocraten volledig verliezen... en komen de christendemocraten weer aan de macht. En dat komt omdat de sociaaldemocraten op de crisis worden afgerekend. Maar ja, dan moeten de christendemocraten het gaan oplossen... want die crisis die is er en die blijft er. En hoor je dus als politicus over je eigen schaduw heen te stappen... en te zeggen, dit gaat dus niet over de volgende... De volgende verkiezingen. Dit gaat over hoe je in een solidair Europa... voor jezelf zorgt en de buren zorgt. Ja. En als je niet voor de buren zorgt, zorg je ook niet, of niet voor, jezelf. voor jezelf. Nee, nou ja, hoe, hoe zorg je daarvoor? Hoe, hoe kun je die problemen oplossen? Onder andere door zo'n noodfonds, hè, wat, ja. wat door het laatste akkoord is aangenomen. Maar dat en vandaag, is nog weer niet genoeg. Precies, want vandaag horen we ook... dat, dat eigenlijk die afspraken niet goed geëffectueerd worden. Dat er eh, niet of te weinig geld in dat noodfonds eh, gestopt wordt. Ik bedoel, de, de, het lijkt alsof... Er wordt wel gesproken, uh, in de zin: we gaan dingen aanpakken. Maar er wordt niet naar gehandeld. Nee, en nu is het laatste probleem dat uh, mevrouw Melkel in, in Duitsland. De, de, de premier van Duitsland... niet bereid is om de Europese bank de ruimte te geven... om euro-obligaties te gaan uitgeven. Waarmee dus uh, problemen in, in, in landen die, uh, die het zwaar hebben... zoals Spanje en Recht Italië... rechtgetrokken kunnen worden. Recht Daar moeten wij worden. allemaal mee betalen aan de problemen in die landen. Ja, maar we betalen al mee aan de problemen in die landen. Als we dat niet zouden doen... dan, dan slaat de crisis bij ons net zo goed heel hard toe. We zijn met z'n allen aan elkaar de verbonden. De definitie de klos. Als je zegt, weet je wat, we gaan terug naar de gulden. Uh, en we trekken de dijken nog wat hoger op en we lossen het zelf wel op. Dan gaat de Nederlandse handel gaat eraan. Ik denk dat ze in de Rotterdamse haven echt heel erg bang zijn daarvoor. Want waar ga je je containerschepen dan naartoe uh, overslaan? Dus je het kost moet... ons geld, linksom of rechtsom. En, en, doen, en neem langer... dat nu maar meteen je grote verlies. Want hoe langer we wachten, hoe meer geld het ons gaat kosten. Gaat Judith Sargentini nog uit Europa terug naar de landelijke politiek? Ik vind dit heel leuk. Ik ga hier over ontwikkelingssamenwerking. Ik ga hier over handelsbelangen. Ik mag hier over wetgeving op migratie besluiten, wat de Tweede Kamer al heel lang niet meer mag. Volgens mij heb ik in Europa meer te zeggen. Een betere plek daar. Ik denk het wel. Ja, en, en, en als je, uh, want uh, je hebt nog meer te vertellen als links, als GroenLinks groter wordt. Uh, Eén citaat van politicoloog André Krauwel. Die zei als GroenLinks ooit groter wil worden... dan moet het niet zo'n elitaire club van goede burgers zijn... met dikke auto's voor de deur die zich alleen maar kunnen permitteren... om milieuvriendelijk te zijn. Ik heb geen auto. <lacht> maar uh, het is natuurlijk belangrijk dat wij meer stemmers krijgen. En ik vind het heel vervelend dat, uh, dat de indruk bestaat dat wij zo zijn... Um, hij heeft gelijk dat meer stemmers meer macht oplevert. En dat wij uh, voor iedereen aansprekend moeten zijn. Ik denk dat ons beleid ook uh, heel erg sociaal is. Als je kijkt naar sociaal-economisch beleid. Maar kun je ook die andere categorie mensen... de minder gegoede burger daarmee aanspreken? Ik wil dat. Uh, en wij doen, uh, uh, wij, wij doen daar natuurlijk uh, uh, ons best in. Want ik denk dat... Uh, in Nederland, waar gaat het nou om? Dat iedereen die wil werken ook de kans krijgt. Nou, dan moet je dus wat aan kinderopvang doen. Dan moet je mensen de ruimte geven om part-time te werken. En dan gaat het er niet om dat je, uh, dat je alleen maar de man van boven de 40... met een vaste baan, of de man van boven de 50 met een vaste baan... Ja. Uh, de ruimte geeft, maar dat je de nieuwe werknemers de plek geeft. En daar staan wij voor. Nog veel werk aan de winkel. Ik wens je daar heel veel succes bij. En ik dank je voor dit gesprek, Europarlementaire Judith Sargentini. Zo direct tips voor u en onze portemonnee door het Nibud... en Diebetje Blok als gasten geen cent. maar eerst het Radio 1 Journaal met Jobboot. Radio 1. Het NOS Journaal. De nieuwe Italiaanse premier Monti praat volgende week in Brussel met bondskanselier Merkel en president Sarkozy. Hij wil overleggen over de beste manier waarop de Italiaanse schuldencrisis kan worden aangepakt. Monti leidt een interimregering van vakministers zonder binding met een politieke partij. Gisteren kreeg hij het vertrouwen van de Senaat. Vandaag spreekt het huis van afgevaardigden zich uit. Syrië is in principe bereid om waarnemers van de Arabische Liga in het land toe te laten. De Arabische Liga heeft Syrië met sancties gedreigd als het geweld tegen de bevolking niet stopt. Vandaag zijn na het vrijdaggebed opnieuw doden gevallen. Volgens een Syrische mensenrechtenorganisatie schoot het Syrische leger in vier steden vijf demonstranten dood.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 De daling komt onder meer door de forse besparingen... die zijn afgedwongen door de EU en het IMF. En verder gaat Griekenland krachtig optreden... tegen mensen die de belastingen ontduiken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 25 kilometer file. Wat langer is de file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Laren en Eembrugge 6 kilometer. Het is een aanrijding geweest op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Echt en Wessum staat 4 kilometer... En de andere kant op richting Maastricht tussen Kelpen-Oler en Maasbracht 7 kilometer. Daar is de linkerrijs dicht en daar was ook de aanrijding. Verkeer op weg naar Maastricht kan eventueel omrijden vanaf knopen Leende Heide. Volg dan de borden Vendo, de route over de A67 en de A73. Dit is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Monk. Een hele goede middag en welkom terug bij Vrijdagmiddag Live... vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Het Sociaal Cultureel Planbureau voorspelt dat we op achteruit gaan. Het Nibud heeft berekend waar de hardste klappen vallen. Dat hoort u zo direct. Diebertje Blok zag als gastrecent de voorstelling Midzomernachtdroom... en ze las het boek Koorts van Saskia Noord. U kunt ons ook als u dat wilt bekijken op de website radio1.nl.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 Afgelopen zaterdag deed de Goedheiligman, ons aller Sinterklaas... weer zijn intrede in ons land. De intocht verliep niet geheel zonder slag of stoot. Een aantal actievoerders met op een t-shirt het opdruk... Zwarte Piet is racisme werd nogal hardhandig door de politie aangepakt. Om de zoveel jaar laart er wel weer een discussie op... over het fenomeen Zwarte Piet. Vandaag aan tafel praten wij hierover... met twee afgevaardigden van de grote kinderviem. Stel je even voor. Hallo, ik ben Zwarte Piet. Ik ben een knap van Sinterklaas. Hallo, ik ben ik ben ook Zwarte Piet, ik ben ook Woehoe. Knef van Sinterklaas. Wil je de pepernoten? Nee, dankje. Wil je een schuimpje? Nee hoor, bedankt. Wil je iets anders lekkers? Een chocoladeletter? Uh, ik hoef even niks. Uh, we, we hebben een hele grote zak vol met lekker snoepgoed, dus zeg zeggen maar hoor. Nou, ik hoef even niks, uh, moet ook een beetje aan de lijn denken. Wil je een dus, marsepeine uh, pinguin? Ah, ja, we hebben marsepeine uh. pinguïns bij ons hoor. Nou jongens, ik heb... Uh... Wil je gewoon een handje kruidnoten? Kruidnoten, niet te bewaren met die taaier pepernoten. Wil je een handje? Nee. Of wil je misschien een taai Daar Hebben wij ook meegebracht gebracht <tie> onze grote zaak. Nee, Pieter, dank jullie wel. Ik heb net twee kroketten op. Dus... Wil je een borstplaat? Wil je een suikerbeus? Nee, bedankt. Uh... Wil je een tumtummetje? Gewoon een Nee, mannen, ik hoef echt... Moeten op... we een dansje voor je dansje doen? doen? Ja! Want, want we dansen en we springen en we zijn tot. zo blij. Want er zijn geen zote kinderen bij. En we dansen en we springen hey, jongens, we hou nou even op. Kappen nou, ik hoef helemaal niks. Sorry mevrouw. Sorry, mevrouw. Ja, laten we alsjeblieft gewoon even over het onderwerp praten. Ja. Sorry. Uh... Het kinderachtige Sorry, ja. gedoe van jullie de hele tijd. Wil je dit? Wil je dat? Doe toch even normaal! Ja, nou ja, we doen ook maar gewoon ons best. Ja, we proberen elk jaar weer echt gewoon iets leuks van te maken. Ja, en andere mensen vinden het wel leuk wat we doen. Net op het Rembrandt blijven we nog heel veel mensen aan het lachen gemaakt. Ja. ja, ja, het is goed. Het is al goed. Ik wil dat jullie even reageren op een stelling. Oké, okay, prima. Nou, is goed. Heel de sfeer weg, maar goed. De stelling luidt, Zwarte Piet is racisme. Ah, oh, mijn hemel, wie komt daar dan binnen? Wat leuk, Sinterklaas. Dag, mevrouw, bent u al zoet geweest? Ja, ik probeer mijn werk zo goed mogelijk te doen, Sinterklaas. Dag, Sinterklaas. Hallo. Dag Sinterklaas. Heel, heel goed, mevrouw. Ik kom voor deze twee ratdraaiers. Deze ja, hoe zeg ik dat nou, netjes evolutionair minder bedeelde. <kuggen> nou, dit zwarte rapalje zou nu eigenlijk werkzaam moeten zijn op het Rijbrandplein. Ach, Sinterklaas, gaat dat niet een beetje ver, wat u daar zegt? Ver? Nee, ik geef ze toch mooi elk jaar een part aan baantje. He, wat heeft u liever? Dat ze Vespa's stelen of cadeautjes uitdelen? Nou, ik weet niet, Sinterklaas, met alle respect, maar... Het zijn goede werknemers, hoor, deze... Afro-Hollandse pieten. Een beetje lui, maar wel hondstrouw. Ik heb ook wel Poolse pieten gehad en dat was Polse niks. Poolse pieten? Ja, die mieterden met hun vaalbleke huid door de schoorsteen naar beneden... en begonnen daar stinkend naar de wodka op niks af de hele boel te stukken. Marokkaanse Piet, heb ik ja, ook Ja, we moeten gaan afronden, Sinterklaas. Die namen meer mee dan dat ze wegbrachten. Uh, Sinterklaas, Pieter, dank voor... De slavernij heeft ons ook toch veel goeds gebracht, mevrouw. Dag, Sinterklaas. Ik noem de grachtengordel, de welvaart. Ik zei dag, Sinterklaas. Rot in lamsvlees, Rottie... Ja, Dag, Sinterklaasje. Dag, dag, dag, dag, Zwarte Piet. Henri van Loon, Pieter Bouwman, Bas Oeflaak en Marjan Luif. hoor u... We gaan uh, zodra ik met Diebertje blok praten uh, over het boek Koorts van Saskia Noord. En over het uh, toneelstuk Midsomernachtsdroom. Zij is onze gastrecensent. Uh, en ik zal om te beginnen aan vragen: als ze door Sinterklaas eventjes doorgelaten wordt. Of de crisis, waar we het ook over gehad hebben met Judith Sargentini net uh, van het Europarlement. eigenlijk ook een onderwerp is, Diebertje, in het Sinterklaasjournaal? De crisis? Ja. Nee, mij... Hebben jullie het daarover? Nee. dat Sinterklaas zover, het moeilijk heeft, financieel. Nee, voor zover ik weet het niet. Voor zover, nou, jij moet het weten. Hebben maar. wij het daar niet over? Ja, het is een journaal, hè. Het is uh, Daarom? morgen weer uh, ja. een ander verhaal. Dus dat weet zo, ik natuurlijk kan er niet. Zomaar het zou er zomaar in kunnen schieten, ja. We gaan het zien. Ook aan tafel is aangeschoven uh, Gerjoke Wilming. Zij is directeur van het ah. Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting. Beter bekend is het Nibud, welkom. Deze week verscheen het Sociaal-Cultureel uh, Planbureau-rapport... met als ondertitel Donkere Wolken boven de Nederlandse samenleving. Kern van dat rapport. De afgelopen tien jaar is het fantastisch gegaan met Nederland... maar de komende jaren zal het niet meer zo goed gaan. Uh, de gevolgen van de crisis en de bezuinigingen gaan we merken. Het niet Nibud kan, misschien uh, nog wel beter dan het planbureau, uh, vertellen wat we ervan gaan merken. Want u bent bezig met onderzoek op dat vlak. Waar vallen de hardste klappen? En we zullen het er ook over hebben hoe, de, hoe, hoe we ervoor kunnen zorgen... dat we misschien zelf beter grip op onze knip kunnen krijgen. Onderschrijft u eigenlijk die conclusie... dat we er de komende jaren heel erg op achteruit zullen gaan? Ja, dat uh, zullen we zeker. We zullen allemaal de broekkrim wat uh, strakker aan moeten trekken. En u heeft uh, onderzoek gedaan om vast te stellen... in hoeverre we erop achteruit gaan. Onder andere in de gemeente Tilburg, hè? Ja, algemeen hebben we het ook gedaan. En dan hebben we ook gezegd van vooral als je bijvoorbeeld kinderen en de kinderopvang hebt, dan ga je dat heel hard merken. Maar we hebben ook, we kijken ook altijd naar de minima. En in de gemeente Tilburg hebben we ook expliciet gekeken naar het armoedebeleid en wat de bezuinigingen voor de gemeente volgend jaar gaan brengen. En wat bleek daaruit? Dat de klappen bij de minima, door, alle, door een stapeling van bezuinigingen, uh, behoorlijk groot kunnen zijn. Dus het, het lijken soms allemaal maar kleine dingetjes. Um, zoals als meer, uh, dat je meer zelf moet betalen aan je zorgpremie. Uh, minder uh, uh, terugkrijgt, minder kinderbijslag. Uh, allerlei andere kleine maatregelen. Maar er zijn een paar grote dingen die eraan zitten te komen. Zoals uh, gemeentes mogen tot nu toe mensen met, die ook bijvoorbeeld aan het werk zijn. met een minimuminkomen van 120 procent van de bijstandsnorm. Ze noemen dat nog steeds tegemoetkomingen geven, wat ook vaak heel hard nodig is... die grens wordt verlaagd naar 110 procent. Nou, dat ga je heel hard merken. De mogelijkheden voor gemeenten om die, die mensen met maatregelen te ondersteunen... Minder. voor de kleiner. Ja, en dat, dat gaat echt over... Nou, kan tot 80 euro in de maand voor uh, een alleenstaande... wordt alleen al schelen, dat is heel erg veel. Op een inkomen van? Dan heb je op een inkomen van 1000 euro. Ja, dus dat is een euro. fors bedrag. Dat is een fors bedrag, maar het kan nog veel erger zijn. En dat kunnen we gaan zien door de. Ja, dat heet de huishoud, uh, huishoudinkomenstoets. Dat is een ingewikkelde term voor. Maar als je een bijstandsuitkering hebt een uitkering en je hebt inwonende kinderen. Um, die, gaan, die hebben wel werk van 18 jaar. Nou, de meeste jongeren blijven toch nog wel thuis wonen. Dan moeten die dat als die maatregel doorgaat, maar de kans is erg groot vanaf 1 januari helemaal in de huishoudpot stoppen, Jezus. omdat dat helemaal gekort wordt op de uitkering. En dan heb je het over een teruggang van een paar honderd euro. Dat is een gigantisch, percentage geweest, is dat? Dat, is dat kan dat 30 procent zijn. En dat die mensen erop achteruit dat gaan. Dat ze erop achteruit gaan. En dan gaat het. Je kunt kijken van, nou, kun je daar nog steeds van rondkomen? Dat is één vraag, Maar een, een ander belangrijk risico daarbij is dat je meteen terug moet gaan. Dus dat je moet aanpassen aan een nieuwe situatie. En we zien in de praktijk altijd dat als dat te snel gaat... en dat lijkt er misschien nu wel van te komen... dat dat wel een reden kan zijn om ja, in een problematische schuld... te Om juist weer extra te schulden te gaan maken. Ja. Die weet, jij, jij schrikt hiervan? Ja. Ja, daar schrik ik van. Denk ik, jezus, ja, ik, schrik, ik heb zelf uh, kinderen in die leeftijd. Niet dat ik er op die manier mee te maken heb. Maar, maar je hebt gelukkig jezus, geen bijstandsuitkering. Ik, ik heb geen bijstandsuitkering. Nee. nee, maar dan, de, ik, voor mij ga je dan zoveel jaren terug in de tijd. En kan je ook als 18-jarige dus helemaal niet zelfstandig een leven ook opbouwen. Dat vind ik ook zo'n groot nadeel ervan. Maar denkt, ja, of je moet uit huis gaan. Hè? Ja, maar dat kan niet bijna. Want daar heb je niet genoeg geld voor toch, meestal. Nou ja, nee, dat, in het geval je hebt, dat ze een baan een, hebben, neem ik aan. Ja, maar dan. Heb je minimuminkomen minimum inkomen en dat is heel lastig op dit moment. Moeilijk om een, een huis te vinden. Ze gaan een heleboel tegelijk, gaan er een heleboel mensen in zo'n gezin dan op achteruit. De redenering is uh, van, van kamp, onder andere natuurlijk. Uh, als wij uitkeringen uh, betalen uh, en, en, en zo'n gezin woont bij elkaar, dan tellen we het inkomen bij elkaar op. En we, en we geven het uiteindelijk alleen aan de mensen uh, ja, die echt uh, het minimum ja. moeten ja. hebben. Om te kunnen en ook, leven. ook het is. Er moet ook een impulswerking van uitgaan. Van, uh, de manier natuurlijk om meer inkomen te krijgen is om werk of beter werk te vinden. En daar is het beleid ook heel veel op uh, geënt. De hoop gestopt. is dat mensen daardoor meer gestimuleerd ja. worden om werk te gaan zoeken. Ook. Ja, maar dat snap ik. Maar de vraag is of dat juist daardoor wel gebeurt. Dat betwijfel ik. Ja. Deze groep gaat er dus als dat zo doorgaat, en u verwacht dat dat gebeurt... heel veel op achteruit, maar liefst 30 procent. Uh, in dat rapport ook van de Sociaal Cultureel Planbrot... staat ook dat op dit moment 4 procent van de Nederlanders... in een sociaal isolement leeft. Ja. Dat zijn 700.000 mensen. Wat, wat houdt dat in, een sociaal isolement? Dat je niet maatschappelijk kunt participeren. Dat je niet meedoet. Dat je uh, niet naar sportclubs kan, uh, bijvoorbeeld precies, kinderen. Die ja, met dat je sportclubs. niet uh, verjaardag kunt vieren. Nee. Dat je geen mensen durft uit te nodigen. dat je Omdat... Uh, Sorry. Omdat ze da daar ook te weinig geld voor, zoals die, wat je zegt, sportsclubs, etc. Ja. Omdat ze dus zich dat niet kunnen permitteren? Precies. Ze hebben niet genoeg geld om mee te doen aan het maatschappelijk leven. En wat, daar ben ik ook wel van geschrokken uit het rapport. Het was twee jaar geleden nog 2 procent. Het is nu 4 procent. En wat het verwacht u? Want u, u hebt gekeken naar hoe gaat zich dat ontwikkelen? Wat zijn de gevolgen van die nieuwe bezuinigingen? Wat verwacht u dan op dit vlak? Dat als je nagaat dat er op dit moment zo'n miljoen mensen op of rond die armoedegrens leven. En als je ziet dat er eigenlijk wat is geen grens eigenlijk, Even, want dat weet ik nooit. Wat is nou, de armoedegrens? Ja, dat, dat is wel gebaseerd ook op, op of rond die bijstandsuitkering. Uh, dus daar moet je van uitgaan. Een miljoen mensen zit daar nu in. En wat verwacht ja. u? En ik verwacht dat als er uh, die bezuinigingen doorgaan... dat er dan ook echt geen ruimte meer is om mee te doen aan die maatschappij... dat er geen geld is om te participeren... dat dat aantal echt ook kan stijgen naar die miljoen. Het en dat is weer allemaal gevoel. Het aantal mensen dat in een sociaal isolement zit... en dat kan dan stijgen naar? Een miljoen. Zou goed kunnen. We ja. zien namelijk dat... wij hebben dit jaar voor het eerst ook berekend... wat je nodig hebt om sociaal te participeren. En als we kijken naar uh, sowieso wat je minimaal nodig hebt... en wat het minimum is in Nederland... dan zien we dat huishoudens daarvoor ook niet genoeg geld hebben. Daarvoor zijn juist weer de gemeentes met hun lokale regeling... om daaraan tegemoet te komen, maar die mogen dat dadelijk voor een groot deel niet meer. Een miljoen mensen in een sociaal isolement... met minder mogelijkheden dus ook om eruit te komen? Precies, want dat heb je natuurlijk heel erg nodig. Want, en dat bedoelde ik ook dat ik betwijfel... of deze bezuinigingsmaatregelen een prikkel zullen zijn... om weer aan het werk te gaan of beter werk te vinden. Omdat je dan niet meer meedraait in die maatschappij. En dat is volgens mij een ontzettend belangrijke uh, uh, voorwaarde... om juist ook in die maatschappij... Ook, te, te verbeteren. Door, precies. Om Bet betekent dat ook dat het uh, Niebuhr nu ook dat er veel meer een beroep op gedaan wordt? Dat u veel meer gebeld wordt door mensen die in die situatie zitten om advies of hulp? Ja, je ziet dat er een verschuiving is naar de, de, de, de vraag om, om hulp, om informatie. En uh, nou, opvallend is, we hebben meerdere sites. Uh, we hebben één website, dat heet Zelf je schulden regelen.nl. En dat is echt een vijf stappenplan voor mensen bij wie de deur waar het nog net niet op de stoep staat. Daar zijn we vijf jaar geleden mee begonnen. Met veel publiciteit we, hadden we toen zo'n 200 uh, mensen per dag... die daar uh, dat stappenplan... Uh, en nu? En nu is dat verdubbeld naar 400 per dag. Dus het op is op jaarbasis zo'n 150.000 mensen... die zelf gaan kijken van ja, hoe... hoe krijg ik het voor elkaar om uh, ja, met schuldeisers afspraken te maken. Hoe kan ik berekenen? Hoeveel ik af kan lossen? En dat is een... Ja, een... Enorme groei. De adviezen die jullie geven, uh, die hebben wij voor een deel... ook zelf weer op onze website gezet. Dus als je nog wil nalezen wat het Nibud uh, voor tips heeft... op dit vlak kun je naar avro.nl slash vrijdagmiddag live. Uh, dank in ieder geval voor deze toelichting. Geen Joke Wilmink van het Nibud. En zo direct gaan we door met Dillertje Blok... over het nieuwe boek van Saskia Noord en over de voorstelling Midsomernachtsdroom. Nadat we hebben geluisterd naar Beans en feedback. Let me show you. De energie spat hier van ons kleine podium af. Beans en Vetberg. Vind je het mooie muziek? Dan uh, wil je misschien ook wel naar de theatertour. En dan kun je gratis naartoe ja? als je ons vertelt welk gerecht het beste past bij deze muziek. Want dat is namelijk een ding van frontman van deze band Onno Smit. Die heeft toen hij het album maakte allemaal gerechten ook bij nummers uh, uh, ja, uh, gecombineerd. Die heeft gekookt voor de mensen die met hem meespeelden. En als jij zegt van dit gerecht past bij deze muziek en je geeft uh, vinden wij een origineel antwoord. Dan krijg je gratis kaartjes voor de theatertour. De gast deze cent is blog? Blok. Ik moet alleen nog even zeggen dat je het antwoord moet sturen... naar vrijdagmiddaglive.avro.nl. Dat is misschien wel handig. Er komt er helemaal niks binnen. Diewertje, ja, toch, we kunnen er niet omheen. Want het is natuurlijk ook gewoon een nieuwsprogramma, dit. En ja, het Sinterklaasjournaal was in het nieuws. Want jij, zeg ik maar even voor het gemak... bent verantwoordelijk voor stress bij bijvoorbeeld Gooise Moeders... Ja, Als je dat klopt. gevolgd ja. ja, want die hebben Sinterklaas stress. Want die moeten al zoveel rond die tijd. En dan gaan jullie nog eens op een verkeerde Get tijdstip. Uit. Ja, moeders, denk oh. ik dan. Sorry hoor. Dat is het officiële commentaar. Ja, dat is het officiële commentaar van de minister. Dat klopt. Nou, ja. dan, dan houden we het daarbij. Jullie maar gaan het tijdstip niet wijzigen, begrijp ik. Dan heb je het over dit soort problemen waar mevrouw van het Nietbut het over heeft? En de gooi moeders, moeders hebben is... het over Sinterklaas stress. Kijk. Ik bedoel maar. We hebben hè? het weer in het kader gezet. Okay. Uh, je hebt voor ons als gastrecent uh, de droom bezocht van het Nationale ja. Dat ik daarheen mocht. Vond en je las het dicht hier voor me. En ik las koorts van Saskia aanwoord. Waar wil je mee en je beginnen? En ik heb overgehouden ja, heb. Korts? Nee, <laughs> nee, nog net niet. Aan nee. het boek, nou. Zullen we ja. met de voorstelling? Want daar ja, ben je, je meteen met razend enthousiast over geweest. Ja, was ik heel erg. Maar Waarom? ik ben een ontzettende toneeliefhebber. Ik vind het heerlijk om naar het theater te gaan. En altijd hm. denk ik weer, nou, verleid mij maar. En ik ben daar ook heel erg bereid toe. Hm. Het is natuurlijk een klassieke, maar vertel het toch even een waar, gaat, waar gaat het om? Ja, op, ik vind het wel een ingewikkeld verhaal. Om even uit te leggen. Het gaat over een, een ouder echtpaar aan de vooravond van hun huwelijk. En uh, Teu Boermas, regisseur van dit stuk, heeft het wel een beetje naar deze tijd gehaald. Het zijn twee CEO's van bedrijven. En uh, het bedrijf van de man heeft net het, begint het toneelbeeld. Zo'n soort grote feesttent en uh, daarop grote feesttafels. De, de voorbereidingen voor het grote huwelijksfeest, BNR radio staat aan, nieuwsradio. Ja, dat is van Shakespeare. Het is van Shakespeare even ja. voor de duidelijkheid. Maar goed, Shakespeare CEO's, is tijdloos, BNR. tijdloos. tijdloos. Dat, want het gaat uiteindelijk over de liefde en hoe dat moet in de liefde. En ja. Het is best wel heel riskant om, om dat soort uh, uh, ja, al oude stukken uh, te actualiseren. Dat kan ja. soms heel geforceerd zijn. Ja, maar is in dit geval absoluut niet zo. Het is met zoveel plezier. Uh, wordt het gespeeld. Hij maakt er echt een komedie van. Maar er zit ook een twist aan. Wat er natuurlijk ook bij Shakespeare, denk ik oorspronkelijk... zit je licht echt dubbel. En dat heb ik niet zo gauw. Maar tranen met lachen bijvoorbeeld... Uh, om uh, Pierre Bokma, die een fantastische rol heeft. Een echt een groot komisch talent is. Maar aan het einde wordt je wel. Ja, dan, dan gebeurt er Komt iets. Komt er toch weer een draai? Komt er toch weer een draai waardoor je heel erg. Uh, met je, uh, gewoon met je eigen ideeën over de liefde geconfronteerd wordt. En, oh, vertel. En de trouwen en zo. Nou ja, ga, ja, moet ik eerst toch even zeggen waar het over gaat? Je ja? Dus die twee ouderen die trouwen. En, en uh, op BNR-radio wordt gezegd dat die man uh, het bedrijf van die vrouw heeft overgenomen. En uh, het leuke uh, saillant detail: ze gaan ook nog trouwen met elkaar. Die vrouw kan gewoon geen kant hebben. Volkomen verstand Een vijandige overname kan je het ook noemen <laughs> En zijn eigenlijk heel erg onverschillig. Dat is dus liefde op een cynisch uh, niveau. Daarnaast heb je vier jongelingen. Die echt uh, nog barsten van de hormonen, verliefd. Uh, uh, maar nooit op de goede. We uh, uh, zitten elkaar achterna. De een houdt van de een, maar die houdt weer van een ander. En zo, er zijn allerlei strubbelingen. Een beetje vrijspel een uh, uh, lijkt het wel. Ja, maar dat, dat, ja. Dat, dat heeft, het is ook een komedie in de eerste instantie. Het is Geen jokke, bijzonder... als je dit hoort. Denk je dan, daar wil ik naartoe? Of ben je ik überhaupt niet ja, ja, nog niet toevallig. Nog niet. Oh, wat goed. Oh, ja, ja kijk serieus, dus gaat gebeuren Ja, uh, nee, Maar dan heb je naartoe. dus die avond het huwelijk... en, die, en, die, en die, dat wordt even neergezet in die problemen. En dan, dan is echt een wauw-moment in de zaal. Dan uh, stort op een gegeven moment storten die eettafels in... en die feesttent stort in. En dan regent het voor je gevoel minutenlang... Uh, ja, regent het. En dat dendert echt neer op het toneel. Uh, met bliksem en donder. En daar komt een grote laag. Je het nu opnieuw, keur... zie ik. Ja, ja, ik zie het weer helemaal voor. En ik, ik heb ook hardop volgens mij wauw gezegd in die, in die zaal. Ja. En dan ben je dus in de, de droomwereld. In, in de midzomernachtsdroom. En dan zit je in het elfenland. En daar heb je dat dat koning Oberon en, en Titia. En dat zijn de alter ego's. Dat zijn dezelfde acteurs die dat oudere echtpaar spelen. Dus je kan het zien als hun alter ego's. Die ook een eigen machtsstrijd... Ja. Nou ja. nou, weet je, het gaat om, om liefde, machtsverdelingen binnen verhoudingen en hoe je het moet doen. En uiteindelijk, uh, aan het einde heb je drie echtparen die er staan en waarvan je denkt, nou misschien begint nu pas echt de nachtmerrie voor ze en eindigt het met het prachtig gezongen Heel teder lied, Will you still love me tomorrow? Jij bent razend enthousiast. Er, er ja. is veel een, ook enthousiast over geschreven. Ja, er wordt ook dus gezegd niet dat de, het vooral het door Teuboe. als hij als regisseur nu, je had de eerste eigen groep. Dat, dat heeft hij helaas op moeten geven. Ja, maar, theater, maar dat hij vooral, je daarvoor de trust. Ja. Is, is hij de man die het zo mooi heeft gemaakt? Ja, denk ja dat je dan? De, nou, ik denk wel dat dat voor, dat dat voor een groot deel aan hem te danken is. En wat hij heeft kunnen doen met die, met die groep van uh, het Nationale Toneel... waar Pierre Bokma volgens mij nu voor het eerst aan meedoet. Want dat is, moet ik toch nog heel even noemen, de spelen ook... Ook nog een paar werk, werklieden, een groep mm -hmm. werklieden en die bereiden een toneelstukje voor. Dat is weer toneel in toneel ja. over een, een, een liefdespaar Moet ik? Weer ja, even. je moet ook nog over het boek Primus praten. Piramis en ja, maar ben ik klaar mee? Het een is kort, gewoon een tijdloos uh, stuk mee. als het goed wordt aangepakt. Ja, maar daarin is Pierre Bok, maar is daarin dus Bok en die is zo ontroerend. Het is ook heel ontroerend om die werklieden een groot liefdesverhaal te zien spelen. er wordt gesteld. Je vindt het prachtig. Het is heel mooi. Geen jockey, die gaat het zien. Ja, het boek, van Saskia Noord. Ja, ik heb het in één keer dat dan weer wel uitgelezen ook Gewoon omdat, ik, omdat dat moet en ik boeken niet zo gauw wegleg. Maar het, ik, ik heb er helemaal niks mee. En ik vind, het een, ik vind het een ontzettend leuke vrouw, Saskia Noord. Maar ik het is gewoon het, absoluut. En dat vind ik ook waanzinnig. Ik of hou je niet, niet van kunnen, het genre? Maar ik, nou, ik, vind het, ik, ik lees ontzettend veel thrillers, maar heel veel Amerikanen en Engelsen. En ik, uh, ja, ik vind het gewoon veel te oppervlakkig. De mensen oppervlakkig. Doen, ja, mensen doen mij niets. Ik vind het een soort. Geen joker, Saskia Noord van naam. Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit niet gelezen. Maar ja, okay. wordt, ja, maar goed, dat heeft met mij waarschijnlijk te maken. Ik, de, de, het komt er ook. Zij weet me op geen enkele manier... Uh, weten de personen in het boek... mij te boeien. Ik, ga me, ik heb voor niemand sympathie. Ik vind ze allemaal eigenlijk even vervelend. <lacht> en zeigerig, ja. En is er, heb je, en je ook wilt andere toch graag boeken van meegaan met hem? Ik heb notabene, terug naar de kust... heb ik het luisterboek van ingesproken. Dat mag ik nu nooit meer oh, voorschijn. Ja, dit Want boek mag raar, je niet meer inspreken. Nee, maar het raar is dat om... Ik, en zo... Waar uh, gaat het over, Helport? Het is heel om te doen. waar gaat het over? Het is, een, wacht, het boek, toch? Het is een, een vrouw die een beetje een onzekere mevrouw hier. En heeft al heel lang een relatie. Uh, makkelijk beïnvloedbaar. komt op het werk, een, uh, komt een nieuwe collega. een vrouw die helemaal vrijgevochten, vrijgezellen leven. die haar heel erg ook wel beïnvloedt. En dat wordt ineens, daar wordt ze bijna verliefd op. En die weet haar ook wel zo te brengen dat ze over de eigen relatie gaat nadenken en het uitmaakt. Geeft ze leven gaat Samen een nieuwe naar Ibiza. En uh, dan echt in de tijd dat daar nog groot gefeest en gepartied wordt en seks, drugs, en rock'n'roll, dan mm -hmm. wordt ze een beetje door die vriendin meegesleept En die vriendin verdwijnt al op de eerste okay. nacht in Ibiza. En daar begint de spanning. Het schijnt ook maar gebaseerd te zijn op een uitgekrept. werkelijke gebeurtenis. Hè? Nou, er zullen ongetwijfeld wel eens mensen ten onder gaan uh, op Ibiza. Maar nee, zelf een vriendin op Ibiza, oh, kwijtraakt. Is dat zo? Ja, ja, maar dat heeft de verwachting. Nou, voor maar jou dat niet... had ik verwacht eigenlijk, ja, moet ik eerlijk zeggen, dat lees ik niet terug in het boek. Oké, okay. helder. Nou Sorry. ja, kijk, ik vraag ja. altijd na afloop en de van de, van de gasten. Ik, uh, ik kan je, helemaal je geen excuses te maken. We hebben je ge, ge, ja, gevraagd om te zeggen wat je ervan vindt. En ik vraag dan, dan ook altijd: wat vond je beter, het een of het ander? Maar bij jou is het wel helder. Ga je dat boek toch lezen of niet? Je mag het mee. En, ik had... <hijde> <hijde> en het is ook nog eens met een harde kaf tegen de wel. Dank je wel.